Het weer, het is bewolkt en vooral in het noorden kan wat regen vallen. Het is 6 tot 8 graden en het waait flink. Vanavond en vannacht is het overal regenachtig. Ook morgen wisselvallig met vooral ochtends regen bij opnieuw zo'n 7 graden. Later op de dag gaat het vooral aan zee flink waaien. Aan de zuidwestkust stormachtig met zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 u bent ook van harte welkom voor reparatie en onderhoud. Radio Stiphout op de Grote Kocht 34 tot 36 in Zandvoort.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 Met nu, Zandvoort op zaterdag. We konden over alles, praten alles, maar alles ging over de liefde.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 het duurt te lang, we staan hier al een tijdje... En we moeten door Zo kwam deze single toch maar even binnen in de top 500 van de top 2000 van afgelopen jaar. Ja, bekend geworden door de beste zangers, deze en Michel... en de single die je net hoorde, het duurt te lang. Het is 7 over 3. welkom terug bij Zolvert op zaterdag uur 2 met daarin de volgende onderwerpen. Nou, vaste luisteraars en kijkers weten het. Rond de klok van half vier uiteraard de evenementenagenda... Ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand... want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dat kunt u gelijk even noteren wanneer, waar en hoe laat. Uh, over een tweetal platen gaan we praten met de collega Dolly ten Pierik. Uh, die heeft een, er komt een speciale Valentijns-uitzending uh, op 14 februari... over het hoe en wat en wat er allemaal te winnen is en te doen is. Daar gaat zij over, uh, ons over informeren tijdens het uh, interview na de twee volgende platen. Verder hebben we natuurlijk nog uh, Zandvoorts nieuws, het tweede uur. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren en kijken... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En het is vanmiddag weer gezellig in de studio aan de Tolweg, Tina. En wil je meekijken in de studio, dat kan via zfm-live.nl. Zfm-live.nl, kijk je live mee in de studio aan de Tolweg, Tina. Tot aan vijf uur, Zandvoort op zaterdag. Lekkere warmer zaterdag vandaag. Uh, ten opzichte van het weer van uh, afgelopen week. Op dit moment een graadje of 8 en de uh, watertemperatuur 6 graden. Dus uh, we hebben niks te klagen. Je hoort de zin uit de jaren 80 van Vitesse en Rosalyn. Zodra gaan we praten met collega Dolly Tempier. ja, 14 februari komt eraan. Hè? Schrijf het op in je ja, agenda, dan is het een Valentijnsdag. En daar gaat een speciale uitzending over komen. Daarover zometeen meer. a victim of children's land. We hadden het net over de Nederlandse zangeres Dafina Michel. Die in één keer de top 500 binnenkwam, in de top 2000. Nou, deze Billy Joel, die heeft het nog veel beter gedaan hoor. Die kwam de top 10 binnen. Met uh, niet deze zin, nee, geen uh, My Life, maar wel die andere grote hit van hem. De Piano Man. Nou, het is uh, kwart over drie. Dolly Tempierik gearriveerd. Goedemiddag Dolly. Hele goedemiddag. Hele Rob, goedemiddag. Albert Jan. Uh, goedemiddag, ja. Uh, goedemiddag. We hadden je al aangekondigd, uh, groot nieuws. 14 februari, ja. Valentijnsdag. Ja, ja, en, ja. Uh, uh, wat gaat er gebeuren? Wat gaat CFM uh, nou, er aan doen? To, toevallig, toevallig valt uh, 14 februari op een donderdag. En donderdag is de vaste uitzenddag voor Roy van Buringen en mij. Dan zijn wij als team voor Zandvoort Lunch... Uh, verzorgen wij altijd de uitzending tussen 12 en 2... En het leek ons nou eens leuk om eens even een extra tientje aan die uh, Valentijnsdag te geven. Maar het, het lijkt erop dat het een klein beetje uit de hand gaat lopen, de vreesvreugde. Wat dan? Uh, nou ja, weet je, we dachten eerst gewoon nou uh, leuk repertoire en uh, misschien een gekkigheidje. Maar ja, als je dan uh, Roy van Buringen en mij bij elkaar zet, dan krijg je een soort uh, tsunami effect. Want dan struikelt het ene idee over het andere. Uh, nou, dus, dus uiteindelijk gaat er best wel veel gebeuren. Maar um, we, we, we gaan uh, op social media, gaat volgende week beginnen, een share- en like-actie op Facebook. En uh, er zijn prachtige prijzen beschikbaar gesteld vanuit de Zandvoortse ondernemerswereld. Echt hele leuke, romantische prijzen. En die, uh, die gaan dus ook verloot worden onder de mensen die uh, het bericht van Zandvoort Lunch, het Valentijnsbericht van Zandvoort Lunch, gaan delen en liken. Maar daarbuitenom had ik zelf nog iets bedacht eigenlijk. Want um, ja, even over Roy van Buringen. Ik, ik hoop alleen maar dat hij goed afgeleid is op dit moment... en nu een keer niet naar uh, ZFM aan het luisteren is. Want ik wil graag een oproep plaatsen als dat mag. Maar hij heeft heel veel uh, kroepies, hè? Ja, want ik weet waar hij naartoe wil. Ja. Dus ja, dat nou, heeft ja, Roy weet toch je? helemaal niet nodig, of wel? Nou, blijkbaar, blijkbaar uh, hapert het toch ergens. Blijft het toch altijd een beetje hangen. Dus ik denk, nou weet je wat we gewoon gaan doen? Want kijk, hij is alweer een hele poos vrijgezel. En uh, hij heeft natuurlijk best wel een moeilijke periode achter de rug gehad... Een, een poosje geleden. Maar hij is weer enorm aan het opklimmen. En je merkt gewoon dat hij overal weer zin in heeft... en dat hij eigenlijk wel weer toe is aan een, aan een leuke relatie. Dus ik dacht, wat is er mooier... Dan deze Valentijnsuitzending uh, te, te, te, te vullen. Of nee, te, hoe noem je dat? Uh, aandacht Te vragen. aandacht te vragen uh, uh, voor Roy. En uh, eens kijken of, uh, of we hem kunnen koppelen. Dus ik wilde vragen: wie wil met Roy op een Valentijnsdate? Oké, okay, willen ze ook een foto zien natuurlijk en meer weten over hem? Hoe komen ze daarachter? Ja, dat, dat is natuurlijk iets wat je dus uh, via de social media zou moeten doen. Hè? Maar ja, wie kent Roy van Buringen niet? Bijna iedereen kent hem. Maar ben je nou dan uh, die dame die zegt van nou, ik vind dat wel een leuke jongen? Het is natuurlijk een hele aardige, goede gozer. Hij zit boordevol creativiteit, is altijd uh, bezig, bezig bij het je. En. Uh... Ja, hij heeft natuurlijk wel op medisch gebied uh, een paar dingetjes. Maar dat, dat gaat onder controle komen. Ja. Hij had last van zijn ogen, maar hij is geopereerd. Dus dat komt allemaal vast wel weer goed. Hij heeft diabetes, maar hij heeft een goede meter. Ik krijg, en ik dat krijg is het gevoel het. dat we nou het dier van de week hebben. Ah, oh, oh, ja, ja, ja, ja, ja. Kom op, Marse. Wie heeft het gouden mandje ja, voor Roy? Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Hij is wel goed, inderdaad. Dier van de week hoeven we niet meer te doen. Uh, ja. Dat is Roy gewoon. <laughs> oh. Nou, Nou, hoop ik echt dat hij niet luistert. Nee. maar nou goed. Dat is een grapje hoor. Ja, ja. Nee, maar dat lijkt me dus leuk. Dus wat ik, wat ik wil vragen aan de dames die graag een Valentijnsdate met Roy willen hebben. Um, stuur even een berichtje naar mijn, uh, mijn e-mail. Dat is d.tenpierikapenstaartje ZFMZandvoort.nl. Die verstond ik niet. Kan je die nog één keer herhalen? D tenpierik aan één stuk ja. en dan apenstaartje zfmzandvoort.nl schrijf even je naam je leeftijd je motivatie een beetje wie je bent <lacht> en dan uh, dan gaan we kijken wie er gelukkiger wordt om uh, met Roy een uh, Valentijnsdate uh, door te brengen wie gaat uh, de selectie doen ik? Jij. Ja, oh, dat, jij. Dacht ik al, dat dacht ik al. En dan hoop je natuurlijk dat uh, Roy hetzelfde gaat doen voor jou, hè? Nou, dat hoop ik eigenlijk niet. Ja, nee. Dat denk ik ja, wel. Dat, dat, dat, je dat gaat vraag doen. je om. Dat vraag je om nu. Ja. Nee, want, want hij weet Tempiriek. het ook niet. Hij weet het niet, hè? Nou, vast hij wel. weet het niet. Hij, hij weet het, het niet. Nee. Ja, nou, nee. deze weet hij het wel. Maar goed, even... Zou even, je denken? Even een vraagje. Uh, Facebook. No, dan is de lol eraf. Facebook, ja. sociale media. Uh, ja. Jullie hebben als uh, ZFM Luncht een eigen Facebookpagina. Ja, klopt. Dus daar gaat het share en like gebeuren. Ja, ja. En ja. wat moet ik me voorstellen onder share en like... als je geen Facebook hebt? Nou, als ik, ja, dan gaat het niet, hè? Nee, dat nee, begrijp je, ik. Maar. Je kan iets niet delen als je het niet hebt. Nee, nee. Oké, okay, maar er, er komen dus berichten voor die uitzending... komen daarop te staan hmm. en dan kan je dat sharen en liken. Ja. ja. Met zo'n duimpje omhoog. Precies, en delen. En delen, ja. oh, oké. Okay. En dan, nee, uh, dan gaat... Of gaat voor de het je een vrouwkijnen een hatje natuurlijk, hè? Dat kan tegenwoordig ook. ook. Ja, dat niet mag ook. alleen je mag, omhoog. Ja, dan je dan ook mag een hartje. commentaar achterlaten. Maar dat is voor ons uh, dan echt lastig om, uh, om zo ver na te trekken. En daar dan de namen van te noteren. En dan die loterij te gaan doen. Nee, maar tegenwoordig gaan... heb je niet alleen dat duimpje. Heb je ook een hartje bijvoorbeeld. Ja, dat snap ik. Als je het geweldig vindt. Ja, dat snap ik. Ja, ja. Dat, dat, ja dat kan natuurlijk ook mee. Uh, oh, dat bedoel je. Ja, dat is ook goed. Ja, dat is ook goed. Oké. Okay. Ja, een hartje mag ook. Mooi. Ja. Die doet dus ook mee. 14 februari, nog even jouw uh, e-mailadres. Ja, dat is uh, d.tenpierik.apenstaartje.zfmzandvoort.nl En kijk even op de Facebook-site van uh, Roy van Buringen. Dan weet je meteen uh, hoe of wat. Ja, dan weet je meteen wat voor uh, vlees je in de kuip hebt. Ja, zoiets. Eh? Ja. Ja. zoiets. Nou ja, zoiets. Nou, 14 februari. Ja, Hij is vlees gemaakt dus. Tussen, tussen 12 <laughs> en 2 speciale uitzending. Ja, en vanaf dus. volgende week gaat, uh, gaat de actie beginnen. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, ik Wie ook. Wie doet er allemaal mee? Welke ondernemers? We hebben prijzen beschikbaar gesteld gekregen... door um, het Amsterdam Beach Hotel. Uh, het Wapen van Zandvoort. Nieuw Unicum. Uh, even, uh, van de divisie uh, Bienvenue en uh, het hoekje met dat andere winkeltje. Ik weet niet meer even zo gauw hoe dat heet, waar ze al die prachtige dingen maken. Um, en uh, Ellen's Rijdende kapsalon. Kijk, ja, een, een nieuwe adverteerder sinds kort zag ik. Ja, dat, Leuk. Klopt. Ja, dat goed. klopt. Ja, dat ja, klopt. ja. We hebben die prachtige DJ stoel van haar gehad. Aha. Ja, ja. En een advertentie in de, ja. Ja, in de nieuwe layout van ZFM TV. Ja, heeft u dat allemaal al gezien? Dat is prachtig geworden, hè? Oh, jullie hebben er nou op <laughs> niet opstaan. Wij ja. hebben nu schaatsen opstaan. <laughs> ja, ja, ja, ja. Nou, Donnie, veel ja. plezier alvast. Dank je wel. En uh, hou je e-mailbox uh, in de gaten. Ja, die zal die, wel volstromen, denk uh, ik. ik. Uh, ja, dat denk ik wel. Ik zal wel een, uh, een crash gaan krijgen op mijn computer. Nou ja, goed, we zien het allemaal wel. Ja, en weet je wat, ook, je ook, weet je wat ook bij uh, Valentijn, uh, Valentijnsdag hoort? Ja. af van die zoetzaam muziek. Weet ja, heerlijk. Ja, ja, heerlijk. Maar als je heerlijk. verliefd bent, is dan dat zo twee lekker. Twee uur lang zoetsappige muziek. Oh, zo op lekker. Op donderdag 14 februari. Ik heb een aantal relaties gehad. Allemaal zijn ze aangegaan op 14 februari. Mooi, hè? Is dat zo? Dus ik ben ook helemaal ja, niet Ja, maar je, valentijn. Hebt ook, je hebt ook leuke nummers, hoor, voor Valentijn. Ja, maar dit is Bijvoorbeeld Maria Valk. Oma wil een toyboy. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> ja dit is de Valentine Girl. Nieuw kids on the block. Dankjewel. There's not a star in the sky That could equal to The sparkle in your eye This card is only one way To let you know Het gaat een uh, mooie aflevering van Sanford Luz worden. 14 februari Valentijnsdag. Twee uur lang van dit soort muziek. En natuurlijk de date voor uh, collega Roy van Buringen. Je de uh, New Kids on the Block en de Valentine Girl. Ja, moet je nou uh, meteen uh, op Valentijns Day gaan uh, beginnen over uh, seks? Let's talk about seks, of niet? Zou ik doen. vraag het even aan de expert. of oh, ik, ik niet doe. Nee, nee, Nee, nee, maar nee. Het is wel van... Jij bent een expert. Nee, jij de, de, ja. Ja. Daarom gaan die verkeringen van jou altijd uit. Ja, dat is waar. Ja. Oh ja, dat is waar. Maar niet op Valentijnsdag, hoor. Nee, nee dag na. Maar uh, nee, dus... Zolten <lacht> Peppa, die hadden het wel over seks, weet je wel. En die gebruikte deze plaat daarvoor. Dus uh, ja, daar nee, heb je het plaatje van... Let's talk about sex in... Is van de Staple Singers en I'll Take You There. Laat gebruikt dus inderdaad door de dames van Salt and Peppa... ...bij de single Let's Talk About Sex. Het is half vier, we gaan hem doen. Althans, albert Jan gaat het doen, de evenementagenda. Goed, allereerst uh, nog tot 16 maart bent u uh, in, van harte welkom... ...in het Zandvoorts Museum voor de tentoonstelling We Gaan Naar Zandvoort. Een digitale reis van verleden naar heden... Nog tot en met 16 maart in het Zandvoort Museum. Dan gaan we naar 27 januari. Want dat is een inspiratiemarkt voor het nieuwe jaar 2019. Ben je nieuwsgierig wat het nieuwe jaar voor je in petto heeft? Of wil je het jaar goed beginnen met onder andere een heerlijke stoelmassage? Ga dan op zondag 27 januari naar het Wat kan ik verwachten in 2019 borrel. Zo helemaal vol. In het Amsterdams Beach Hotel. Inspiratiemarkt in het Amsterdams Beach Hotel op zondag 27 januari. Dan gaan we naar 31 januari. Dan is het weer tijd voor de regenboogborrel. En ik heb gezien dat het een, uh, elke maand terugkerend evenement is. Het is een borrel uh, voor jong en oud in Grand Café XL. Van half zes tot half acht de regenboogborrel op 31 januari. Gaan we naar 4 februari. Dan is er een introductieavond van de Rotary Zandvoort... in het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. Dat begint allemaal om 8 uur. Wat is de Rotary? Wie zit er in de Rotary? En wat is de doelstelling van de Rotary? U zult het allemaal mee kunnen maken op deze introductieavond van de Rotary... in het Wapen van Zandvoort op 4 februari vanaf 8 uur. Gaan we naar 15 februari. Dan is het weer tijd voor de kinderdisco, een, ten, een themafeest... Dat speelt zich allemaal af in Pluspunt in Noord. Van 7 uur tot 9 uur op die 15e februari. Themafeest Pluspunt Noord. Kinderdisco. Gaan we naar 23 februari. Dan is het weer tijd voor Cabaret aan Zee. Gelukkig bij de frisse lucht. Ja, dat is het thema van de cabaret-uitzending. Nogmaals, Theater de Krocht. Het begint allemaal om 8 uur, die 23e februari. In, uh, in Theater de Krocht. Cabaret aan Zee. Dan gaan we naar 23 februari. Dan gaan we met z'n allen naar het circuit Zandvoort. Want dan is het namelijk weer tijd voor de short rally. Dan ga, nou 28 februari is het dan weer die regenboogborrel. Dus elke maand in Café van half zes. Grand x XL van half zes tot half acht. Dan gaan we vast even naar maart. 2 maart. Dan is het de final four circuit Zandvoort. Op zaterdag 2 maart uh, zal op het circuit Zandvoort de Final Four worden verreden. De vier uur durende wedstrijd is de finale race... van het Winter Endurance Kampioenschap 2018-2019. Verschillende coureurs strijden doorgaans nog volop om het kampioenschap. Elk punt kan van belang zijn. Dat allemaal op het circuit Park Zandvoort Burgemeester van Alvestraat 108. De Final Four op 2 maart. En dan gaan we even naar eind maart... naar een geweldig sportief weekend in Zandvoort... waar ik u toch even uw aandacht voor wil vragen... Het zijn een drietal items. Allereerst beginnen we op zaterdag 30 maart met de 30 van Zandvoort. Daar wordt het mee afgetrapt. Een heerlijke wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. Niet verlies heeft dit wandelevenement van Le Champion de 30 van Zandvoort. Al het unieke van het Noord-Hollandse badplaats en directe omgeving... komt samen in deze afwisselende route van 30 kilometer. De start is op het circuit Zandvoort. Meer informatie over dit evenement, de 30 van Zandvoort op die zaterdag kunt u uiteraard terugvinden op de website www.30vanzandvoort.nl www.30vanzandvoort.nl Maar dat was slechts de zaterdag. Gaan we naar de zondag, dan hebben we nog een tweetal prachtige evenementen. Allereerst de Omloop van Zandvoort. Dat is de voorjaarsklassieker De Omloop van Zandvoort...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 Voor meer informatie op die, uh, uh, voor dat evenement... kijk dan even op therunnersworld.nl. Want dat is ook weer een hardloop-evenement. Een heel sportief weekend uh, voor alle sportievelingen... op 30 en 31 maart in Zandvoort. Dankjewel Albert Jan. Dat, dat gaat het, weer een mooi weekend worden.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 Dit moment, de zin van Jonas Blue en uh, Lion Pain, En dat was uh, de Polaroids. Ik heb vanmorgen gestemd via petities.nl uh, op Lucky uh, Lucky de Leeuw. Ja, die moet weer terugkomen op tv. En daar ben ik ook een voorstander van. De actie is gestart door uh, twee radio, twee dj's. En uh, je kan nog stemmen. Ruim uh, 11.000 mensen hebben gezegd van... ik wil Lucky de Leeuw ook weer terug. Na heel veel jaren. 2004 was hij voor het laatst op televisie. Dus mocht je dat ook willen, breng Loekie terug. En stem via petities.nl. En wie weet, misschien zien we Loekie de Leeuw dan wel weer terug. We hebben ook de gouden Loekie. Gewonnen door Freckel uit Zandvoort. Dus ja, hij moet er gewoon weer terugkomen op televisie. al jaren terug in de tijd gaan... Uh, toen deze plaat een hit was. En ik weet nog, uh, toen die net uitkwam... ik dacht van, een rare plaat zeg... joh, dat gaan we niet leuk vinden. Maar uiteindelijk vonden we het toch allemaal leuk... en uh, kwam je hoog, uh, genoteerd staan in de top 40. De single van uh, was, Not Was Was That... en uh, Walk the Dinosaur. Elf minuten over half vier... Dus op zaterdag... en de maandagmiddag uh, voor de herhaling... tussen twee en vijf uur. En we gaan het hebben over het Pakhuis. Het pakhuis, ja, want uh, inderdaad, Ik bedoel, nou, uh, we hebben het gehad over die paviljoens... Hè, die winkels uh, in de passage, ook een, een langlopend uh, traject. Uh, maar er schijnt toch ook aan het eind van de tunnel... ook wel ergens licht te zijn en dan hebben we het namelijk... over de mogelijke nieuwe locatie voor de Kringloopwinkel. Annette Bogert van Kringloopwinkel het pakhuis meldde afgelopen dinsdag... dat zij overleg heeft gehad met wethouder Gert-Jan Bluis en Joop Berendsen... en Sparende Landen over een mogelijke nieuwe locatie voor haar winkel... Het ligt in de lijn der verwachting dat er een nieuwe locatie komt... direct naast de remise van Spaarne-Landen aan de kameling onderstraat Het heeft nog wel wat voeten in de aarde gehad... en de plannen zijn nog maar heel prematuur. We zijn nog volop in gesprek, maar we beginnen zo langzamerhand... naar elkaar toe te komen. Er is naast de remise van Spaarne-Landen aan de Kameling-Onderstraat ruimte voor een loods van 3 à 400 vierkante meter. Daar zou ik dan een loods mogen bouwen voorlopig voor twee jaar, al dus Bogert. Eerst was er sprake dat uh, Annette Bogert van het pakhuis... behalve een loods ook een eigen inrit zou moeten maken. Een kostenplaatje van bij elkaar circa 58.000 euro. Hoeveel? Zo. Ja, goed, 58.000 euro. Maar na goed overleg en plannen maken is dat niet meer nodig, vertelt Bogert. De gemeente wil eerst snuffelen en mogelijk... daar zelfs in eigen milieustraat voor het scheiden van afval maken. Dan zouden de Zandvoortse inwoners hier dan niet meer voor naar een bloemendaal hoeven. Ik moet nog wel de nodige vergunningen aanvragen... en daar zal waarschijnlijk het meeste tijdrovende aspect zitten. Aldus Bogert, die zegt dat ze graag wil gaan bouwen. Het moet dan een loods worden die binnen, een tijd, binnen een korte tijd gebouwd kan worden. Uh, maar het is, uh, tot zover het, het is, zal er nog wel een paar maanden overheen gaan. Bogert is heel blij met de opstelling en medewerking van de gemeente Zandvoort. Ze helpen echt en heel goed mee. ...maar ook het leeghalen van de, met, met ook het van de core, oude Corodex Ze zien het belang voor Zandvoort van een kringloopwinkel. We hebben een hoop zaken in containers naar Afrika kunnen sturen... ...maar er is ook een hoop afgevoerd... ...aldus de onderneemster die zich gesteund voelt... ...door een petitie met 1500 handtekeningen. Ik hoop dat ik heel binnenkort kan bouwen... ...dan komt er binnen de kortste keren een nieuw pakhuis en kan iedereen weer gezellig een kopje koffie komen halen. Nou, dat zou heel goed nieuws zijn, uh, Albert-Jan. Ja, en we het toch weer tijdelijk voor twee jaar. Dat, uh, daar, daar hing ja, het okay, maar, een beetje op. Ja, bijna al die locaties uh, zijn uh, voor uh, korte termijn. Oké, okay, maar dus... in ieder geval... een kringloopwinkel in Zandvoort uh, verdient een, een plek. Dat is wel duidelijk, ook gezien de petitie uh, en dergelijke. Dus die moet blijven. Een uh, collega die we kwijt waren, die komt in één keer binnenlopen. Dus uh, ja, dat zit toch allemaal goed. We hebben het over Jolanda verstegen. Hallo, goedemiddag. Hoi hoi, alles goed? Leef je nog? Ja, goedemiddag. Ja, nee, zeker. Want Ho? we gingen even naar reet Verkleed in de Kastrikum. We hebben natuurlijk uh, 23 februari in de krocht uh, een cabaret. Oh, een ja, ja, ja, ja, ja, ja. We ja, ja, ja. hebben we altijd zitten passen en doen. Oké, okay, oké. Okay. En nu ben ik weer terug. Nee, heel goed, want je fiets stond er wel, maar er was geen hele ja, andere. Dus wij denken, gaat dat wel goed? Maar gelukkig, je ik bent ben er niet weer. ben Oh, oh okay. goed nieuws, goed nieuws. We gaan weer lekker door met de plaatjes op de zaterdagmiddag. Tars Boy, Baltimore. And zomer of winter is. Je kan hem gewoon altijd draaien. Deze single uit de jaren 80 van Baltimore in de Tassam Boy. Dadelijk gaan we weer naar de redactie van en toe. Naar Albert-Jan Vos. Druk bezig met de A4'tjes voor zijn neus en dergelijke. Gaat het allemaal lukken Albert-Jan? Ik ben druk, druk, druk. Druk, druk, druk. Daar nou worden horen ze dadelijk wel waar je mee bezig bent. Dat krijg je te horen na het volgende plaatje. Ja, en dat is hem nog een keertje. De single van Marco Borsato in Ali B. En wat zou jij doen?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 Zelf al de plaats speciaal voor War Child. Dat waren Ali B. en Marco Borsato. En wat zou jij doen? Ja, precies. Inderdaad, de single voor uh, War Child. Alweer een aantal jaren oud, maar hij blijft gewoon enorm leuk. Aankomende dinsdag dan kunnen we een kijkje gaan nemen bij de school van Zandvoort. En dan hebben we het ook natuurlijk over het wim gertenbach College Aanstaande dinsdag 29 januari vanaf 7 uur s'avonds is in ieder van harte welkom op de open dag van het willem Gertenbach college Het is een kleine en kwalitatieve school waar je terecht kunt voor MAVO, Leerweg Ondersteunend Onderwijs en Onderbouw HAVO. Het team van leerkrachten, begeleiders en ondersteuners is hecht. Met grote deskundigheid en betrokkenheid bereiden zij alle leerlingen voor op een succesvolle vervolgstudie of carrière. De leerlingen en hun ouders zijn enthousiast over het klimaat van deze school. Ze vinden de sfeer uitnodigend en informeel... en dankzij de overzichtelijk, overzichtelijke organisatiestructuur zijn de lijnen kort. Ouders, leerlingen en medewerkers weten dat ze altijd welkom zijn... en goede ideeën komen snel tot bloei. Het Wim Gertenbach College is onderdeel van de Duanamare Onderwijsgroep. Du Mare is, een grote, is de grootste aanbieder van voortgezet onderwijs... in de regio Haarlem en Haarlemmermeer en Eimond... Nogmaals, iedereen is aanstaande dinsdag 29 januari... vanaf 7 uur tot 9 uur... van harte welkom om een kijkje te komen nemen... op deze leuke en bijzondere school. Voor geïnteresseerden is er zelfs een lezing over dyslexie. En die begint om half acht. Dus ik zou zeggen, ne, dinsdag 29 januari voor een ieder... u bent van harte welkom tijdens de open avond... van het Wilm-Gerdenbach-College. Van uh, vanaf 7 uur tot 9 uur... Bent u van harte welkom. Inderdaad, iedereen is welkom. En wil je nou zien hoe bijvoorbeeld de docent biologie eruit ziet... dan kan je gaan naar de CFM-app en uh, wij hebben een filmpje bij de, deze tekst die je net voorlas. Hebben we hebben een filmpje geplaatst van uh, een van uh, de docenten. En dat is uh, de docent uh, biologie. Dus uh, ga eens even kijken naar dat filmpje en dan weet je meteen even hoe dat allemaal gaat uh, daar op die school... De Wien-Getterbach-school hier in uh, Zandvoort. Zeker de moeite waard om dinsdag een kijkje te gaan nemen. Vanaf 7 uur ben je van harte welkom. We gaan op naar het weer van 4 uur met deze van de 50 nd Street. En tell me how it feels.